Met het NOS Journaal. De publieke omroep kan met minder geld programma's als andere tijden en tegenlicht behouden als het huidige bestel op de schop gaat. Daarvoor pleit NTR-directeur Reumer in het AD. Vanwege bezuinigingen bij de publieke omroep dreigen programma's te verdwijnen. Volgens Reumer kunnen de omroepen het beste helemaal verder gaan als productiehuizen en alleen programma's voor tv maken als de NPO die bestelt. In zijn plan blijft in 2021 in feite maar één omroep over die alles aanstuurt. De NPO die moet fuseren met de taakomroepen NOS en NTR. Volgens Reumer zal de kijker weinig merken van de verandering... en verdwijnen hooguit wat omroeplogo's. Bij een ongeluk met een busje en een vrachtauto op de snelweg bij Woensdrecht... zijn negen mensen gewond geraakt. Vijf van hen zijn er ernstig aan toe, zegt de politie. Het ongeluk gebeurde vanochtend vroeg op de rijbaan richting Vlissingen. Een vrachtwagen stond met pech op de vluchtstrook. Toen de chauffeur een bergingsbedrijf belde... reed het busje met negen inzittenden op de oplegger. Op de A4 bij Hogerheide gebeurde daarna nog een tweede ongeluk. Een personenauto reed tegen een vrachtwagen en sloeg over de kop. Een inzittende kwam erbij met leven. De bestuurder bleef ongedeerd. Mogelijk heeft de bestuurder de file niet opgemerkt... die door het eerder ongeluk was ontstaan. In de Amerikaanse stad Annapolis is een waken gehouden... voor de slachtoffers van de schietpartij van donderdag op een krantenredactie. Honderden mensen kwamen bij elkaar bij het parlementsgebouw van de staat Maryland... onder wie nabestaanden van de slachtoffers... Een verslaggever las de namen voor van zijn overleden collega's en er werden kaars aangestoken. Daarna volgde een stille tocht. Donderdag schoot een 38-jarige man vijf mensen dood op de redactie van de Capital Gazette. Hij had een langlopend conflict met de krant na een veroordeling wegens online stalken. Het weer zonnig en weinig bewolking. Aan zee wordt het ongeveer 26 graden in het zuiden 30. Ook morgen en komende week volop zomerweer met plaatselijk tropische temperaturen.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 ja, op 450 miljoen ook een begroting. Dus die, dat is hoger. En dat zie je. In, maar ja, ook in Bloemendaal. In bewoners natuurlijk. Als je kijkt naar het, naar het bedrag wat als je dat omrekent per inwoners. Nee, nee dan is het nog hoger. Want dat, dat, wij zijn ongeveer 1 tiende van Haarlem. Bijvoorbeeld. 1 ja, je, je, je duizendste van, de, van Nederland is, is altijd is, is zandvoort eigenlijk. In bewoners, mm -hmm. in, in uitgaven. En da, daar kan je het een beetje aan peilen. En dan zie je echt dat wij gewoon. Doordat we ook vier jaar lang, niet de afgelopen vier jaar, maar vooral daarvoor hebben bezuinigd, bezuinigd. Maar dat is ook niet goed geweest. Nee.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 Dus een eigen controle die alleen voor wordt werkt. En wij hebben beleidsambtenaren die ook voor wordt werken. Dus die begroting van wordt maken. Dus, maar je maakt wel gebruik van, van de ambtenaren natuurlijk. Ja, van, ja, die krijgen een lid. behoorlijke salarisverhoging, heb ik begrepen. Nee hoor. <laughs> nee, dat is het. Nee, hoezo? Nou, landelijk was het. Alsof, ja, nee, het, nee, nee, de nee, de Rijksambtenaren krijgen. Maar dat, is nog niet bij de, de, dat, is, dat zit nog een verschil tussen. Dat komt ook nog. Maar nou, daar moet je dus ook op letten... Ja.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 Dus, uh. In die begroting uh, zitten dan bijvoorbeeld ook uh, zeg maar de projecten die uh, hier gaan plaatsvinden. Hè? Bijvoorbeeld uh, Badhuisplein, ja. uh, hier het uh, Watertorenplein.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 Nou, waar, nou, hebben we dat? Ja, dat, hebben, dat kunnen we dan dekken bijvoorbeeld door de algemene reserve. Of we maken toch weer een potje ervoor. Ja, ja het Badhuisplein is natuurlijk een, een stuk lastiger dan uh, bijvoorbeeld het, uh, dit plein. Want het Badhuisplein, daar wonen nog mensen die zeg maar in een gemeente, uh, flat zitten. Ja, maar dat dat... Is de, met gro met het grootste probleem daar is, is de, dat het uh, meerdere eigenaren van gebieden ja. zijn. Ja. En het parkeren is een, is een, ja, groot, een groot issue om, om dat opgelost te krijgen. Het parkeren drukt heel zwaar op die exploitatie en op de mogelijkheden dat men wel tot, tot, uh, tot bouwen kan overgaan. Dus, uh, en dat geldt eigenlijk ook voor. Uh, maar van verkeer de is überhaupt een probleem. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, nou, hoe de, groot de, is de kans dat dit, dat dit opgelost gaat worden binnen ja, ik, de kijker? De oplossingen. Er liggen een aantal scenario's klaar om het op te lossen. Maar, maar dan, moet de raad, dan moet de gemeenteraad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 onroerend zaken was. Ja, er ja, ja. komen ja. meer mensen in Zalvoet ja, wonen. Ja. Nou, het dus het is ook van belang dat het, dat het wel ja, ja. Zo, en daar, mag je ook, daar moet je ook met z'n allen naar kijken. Dus je moet, het is een heel breed spectrum. Ik noem dat altijd een maatschappelijke kostenbatenanalyse analyse op projecten maken, maar dat doen we niet. Maar ik zeg dat het zou best wel eens interessant zijn om dat meer te doen. En dan ook, dan, dan durven zeggen, oké, okay, het kost nu even wel extra geld, maar op termijn het terug. Oh, ja, en dat is ook een ja, manier ja, ja, ja, ja, die je kan oppakken. Ja, ja. En wanneer is de voorjaarsnota, eh, jan wanneer wordt die behandeld? Die, die wordt komende dinsdag behandeld in de gemeente. Eh? Volgende maand, volgende oké. Wordt dat live uh, uitgezonden? Ja, Altijd dat Altijd al We zijn zeer Met beeld en geluid. Goed. Nou, dankjewel voor je komst. Ik hoop dat het een beetje duidelijk was. Ja, dat hopen wij ook. En als er ja. luisteraars zijn die vinden dat dat niet duidelijk dus is, kunnen mogen ze mogen zich... naar jou. Ja, is goed. Ze kunnen mogen altijd, ze uh, zich melden bij jou. Ja, ja, jou. Nou, ze kunnen altijd dan... vragen stellen aan ons. Dat Ja? ja, uh, ja? Oké, okay. dankjewel. dankjewel. Uh, Oké, okay, prima. with no place left go. Without me can't find no rest Where I'm going Is anybody's guess I try I'm yeah. We zijn weer terug. En uh, bij ons zit Natalia Perenboom. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. geeft ons ja. net Dank een prachtige uit. folder. Ja. Of uh, hoe mag ik het? Flyer, Flyer moet ik line, het noemen. Ja. Heel mooi gemaakt. Uh, met mooie foto's erop. Dankjewel. Juni tot en met september 2018 op de Boulevard de Vauvage. Yes. En uh, ja, wat gaat er allemaal gebeuren? Uh, nou, zodra de zon schijnt en de wind rustig is. Dan mogen de kunstenaars aansluiten bij de Art Boulevard Zandvoort shop. En uh, dat is het middelste kioskje boven bij Mango's en aan Z 12 en ja. Bas. Ja. Dus, um, ja. En wie, wie, wie kunnen zich aanmelden? Allerlei soorten kunstenaars, of je nou sieraden maakt, maakt karikatuurtekeningen, levend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 Leuk. vlechters ja. zie je er ook tussen Ja, die bestaan dan... ook nog. Hè? Ja, ja, leuk hè. Maar ja, ja. dat is echt typisch vanuit Spanje. En zo, ja. dat, ja. van dat hoort er toch bij. Ja. Maar ook portrettekenaars. Ja. Dat is, is ook leuk. Ja. Toch? Daar, daar is nu op het moment uh, geen kunstenaar voor... Nee, nee, nee die okay. dat doet. Wel uh, karikatuurtekenaars. Maar dus we zijn uh, hard op zoek. Meld je aan. No. <laughs> doe de oproep misschien, maar misschien hoor. Misschien ken je er ook wel maar. iemand die dat, uh, die en die dat kan. En standbeelden. Dat, dat is ook wel grappig ja. natuurlijk. Hè? Dat zie je veel in het buitenland ook. ja.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 Dan gaat er de echte Leonardo da Vinci, dus Fred Roosenhart. Oh, ja, die gaat dan dus als Leonardo da Vinci vanuit ons kiosk langs de buitenexpositie van de panelen en de standsculpturen rondleidingen Leuk. geven. Dus oh, dat, dat haakt goed. ook helemaal aan door ja. natuurlijk. Ja. Moet ik ook niet vergeten: het British Festival. Ik pak even een momentje. Ja, ja, Daar gaan we, gaan we ook op inhaken, alle kunstenaars die deel willen nemen.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 Ja. Prachtig, ja. leuk hoor. Ja, daar zullen. op het moment, zeg maar, echt op de boulevard, dan is het voornamelijk dat mensen ermee op de foto willen en ja, zo. Ja, ja. En dat ze dan ja. kleinere beelden dan bij hem aanschaffen. Maar uiteindelijk dan ja. toch later dan wel ja. van die grote dan nog bij hem Ja, als je bestellen. een groot huis hebt, dan is het prachtig ja, om zo'n dingen neer te zetten. het is echt een eyecatcher. Het ziet er echt, uh, geweldig ja. uit. Ja, de oh, variëteit goed. is heel groot, hè? Ja. Dat ja, heel gaaf. Ja, en masseurs is natuurlijk ook leuk. Want die, die ja. zie je ook hè, vaak op de, op de artbolefa. Ook in de winter, hè, in mm -hmm. de centerparks. Ja, gaan klopt. Door. Ja. Maar dat kan natuurlijk ook op de boulevard. Gewoon. Ja, ja, ik heb nu uh, twee die uh, met de stoelmassage zich met stoelmassage hebben aangemeld. Dus, uh, en ook een voetreflexverlogen. Uh, dus dat is... Uh, ja, het is eigenlijk wel heel erg, heel erg ontspannen. In het verleden jaar heeft het zich wel bewezen. Dat als er dan iemand stond met de massagetafel. Dan uh, was er altijd wel minimaal uh, twee, drie ja. mensen op een dag die ja. er graag van zitten. Ja, ja maar het is toch ja, ook heerlijk? Ja, dat is geweldig ja. toch? Ja, ja, vakantie, ik ik ja. zie uh, een meneer staan die uh, calligrafeert. Uh, en dan in allerlei... Ja, dit, ik kan niet helemaal goed zien. Uh, het lijkt wel, uh, die uh, ja Die manier inderdaad. Ja, god, hoe heet je, oh, hoe, hoe, hoe je dat ook alweer? Van de speciale... Want waar doet hij dat op? Ja, dat... nou, Hier doet hij het dan op papier. En dat was mm. echt de allereerste try-out dag. Gewoon ja. echt al 2,5 jaar geleden op een, in oktober. Dat we het mochten uitproberen dan van een gemeente. Van kijken van hoe dat dan aanslaat. En hij deed dan dat op papier gratis weggeven aan alle bezoekers.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 Ja. Nou, nu is het alleen maar te hopen dat het een mooie zomer uh, blijft. Hè? Om ik zomaar ik te denk zeggen, dat het he? voornamelijk echt puur van het weer afhangt. Ja. Als zolang de zon schijnt, dan kan het alleen maar weer passen. Volgens mij ja. is het uh, in ieder geval, de komende, komende week is het, uh, is het goed. Ik geloof dat het alleen volgende week donderdag uh, misschien, zou zijn. Uh, nou, ja. Ik teken ervoor. Er is een hoop uh, aangekondigd en wat ook helemaal niet gebeurt. Ja, dat want, is zo. Al, al, ja. al, al heel veel keren dat er regen wordt uh, voorspeld. en uh, ik, ik heb geen drup gezien. dus Misschien uh, valt ja, het allemaal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 plannen. Zeg nee, maar eigenlijk, want dan kan het moet ook wel, wel leuk zijn, zijn leuk natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, en het is natuurlijk geweldig dat je kan aansluiten op alle activiteiten ja, die er dus leuk. inderdaad zijn. Het ja. British ja. Uh, festival, ja, het festival en, uh, en de, de races en de Pride inderdaad. Niet te vergeten. Met de Pride gaan ook nog de strijdende vlinders meedoen. Er is dus ook nog een groep uh, kunstenaars. Die hebben allemaal zelf hun uh, vlindervleugels gemaakt. Oh, wat leuk. Die gaan strijden voor... Uh, ja, de, vrij, hè, de vrijheid van expressie, uh, van kunst en uh, dat iedereen vlinders mag voelen. Dus dat uh, okay. wil ik ook even ja. nou, kijk, Dat neem je Doe ook al art. mee. Wat ja. ja. bijzonder. Bijz ja. Leuk, leuk. Ja, hoor. Ja, ja, echt heel ja, bijzonder. Heel leuk. Ja. Maar nou goed, nogmaals, het is dus uh, vanaf de Rotonde, dus uh, bij, uh, vanaf 19 uh, strandend tot, uh, tot aan 16 ongeveer. Hè? 15, 17, 16. Ja, 16, ja. 17, Maar voornamelijk, eerst, zeg maar, aansluitend aan als kioskje, ook voor als iemand bijvoorbeeld stroom nodig heeft. Hè, dan kunnen wij die verlenen natuurlijk vanuit uh, de winkel. Oh ja, oké. Ja, want dat is natuurlijk ook zo. Hè, die mevrouw met die naaimachine bijvoorbeeld, die, uh, die ja, zal dat, die het zal geen stroom. trapnaaimachine zijn. Nee, nee, nee, nee, nee. Wel, dat is ook wel een dat idee. Kan deze, ook. Nou, een oude zinger ja, die je met jaar, de voet je, bedient. Ja, en die doet uh, van dat uh, waxart. En die had een zo'n strijkboutje bij zich. Ja, dat moet toch ook. Dat is toch de techniek die, uh, waar je aan moet denken. Precies. Eh, ja. Zeker. Nou, dus uh, iedereen, ga ja. kijken op uh, de boulevard. En uh, ik denk dat het uh, met dit weer in ieder geval al een feestje is daar. Dus het zal zeker ik. heel leuk worden. Dan Dankjewel. Dankjewel. wel. Dankjewel voor het luisteren. Ja. En dan komen we zo terug met uh, Angelique Schouten, De Bede Ja, ja, ja, ja, de ja. I've got something and trust the heart.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 En ja. Want oh, ja. dat je duurde negen maanden ja. die opleiding, ja, ik dus je ik, ik kon niet bij die voeten. <laughs> ik Kon niet eens bij mijn eigen voeten, laat staan bij een andere voeten. <laughs> maar goed. Uh, pedicure. Ben je al lang pedicure? Nee, ik ben het een, een paar maanden ben ik nu bezig. Ja. Je Wat kun... is je achtergrond. Waarom waarom pedicure? Uh, ik heb 29 jaar in de schoenen gezeten. <laughs> Ik denk, ik heb... ja, je hebt een heleboel ellende gezien. Ik heb heel vaak gezien dat mensen verkeerde schoenen kochten waardoor ze bij de pentekuren belanden. Ja, dat... Wat dan wel weer een goede zaak ja, gemaakt. Is... Ja, dat vind ik wel een heel goed uitkomst. Ja, maar dat is hè. Dat is ja, echt waar. Echt hè, dat is onvoorstelbaar. Dat ja. je ja. soms dingen ziet dat je denkt van: joh, hoe kan je in godsnaam schoenen kopen? Ja. Zo maar niemand geeft voeten. advies dan. Ja, als ja het, al, dat deden wij wel. Nee, maar jullie. Maar überhaupt, er wordt verder geen advies gegeven. toch? Want u kunt dat beter maar niet uh, doen. Want, uh, nou, ik moet dan zeggen. Dat, je... dat, dat, dat, dat, dat, dat heb ik redelijk vaak wel gezegd. Maar ja, mensen gaan en toch het... voor mooi. Ja, nou, dat, dat, ja. <laughs> dus dan. Je, je, je, je meldt het wel. En je, je merkt het op. En, je, en je, je bespreekt dat. Maar iemand gaat dan toch gewoon. Uh, uiteindelijk die wil zijn die eigen schoenen. gang. Die wil die schoenen gewoon hebben. Die wil die schoenen hebben. Het handig om net als op een pakje <laughs> sigaretten. Zeg maar die plaats, nee, in de nee. Vandaan, dat lijkt mevrouw. mij ook niet nee. Met die schoenen kunt u dat gaan verwachten ja precies dat wordt het niet hè nee, dat, nee, dat wordt het niet, wordt niet. Wordt hem. kijk in die jonge meiden die, die, die, die letten helemaal nergens op en dat snap ik want dat deed ik ook niet dat ik jong was maar ja als je ouder wordt en bij iedere stap ga je je voeten voelen ja dan, dat is, okay. ja, dan is het niet oké nee, al. nee. Da, da, da, da moet je er iets mee ja je moet ze toch uh, je, moet, je voeten zijn toch heel belangrijk die dragen die je, je, je hele lijf, lijf. ja, en, uh, Klopt. ja klopt. En, dan en toen, vanuit... toen besloot je om uh, uh, pedicure ja, te worden. Ja. Wilde je dat eigenlijk al heen dan? Uh, nee. Het, het, het, tenminste het niet niet dat ik het niet wilde of nee. zo. Maar ik, ik had er gewoon nooit bij nagedacht. En toen stopte natuurlijk uh, het winkeltje op de Kerkstraat. Ja, een winkeltje ja, op de Kerkstraat ja, ja, gehad. Ja, ja. En toen dacht ik, ja wat ga ik nu doen? En uh, toen dacht ik, nou...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 Ja. Ja, klopt. ja, dat is een pittig dingetje. Hè? Dat is, ja, het, het is zeker pittig nee, nee, nee. nee, het is echt geen grapje. Nee, dat mensen realiseren zich dat niet. Nee, maar, dat is maar. Ja, dat is je zo. Je ja, kunt, als je, je een wond krijgt als, hele... als, als eh, diabeet ja. en, eh, bij je voeten, dan kan dat een behoorlijk impact eh, hebben. Ja. Dus daar moet je zeker voorzichtig eh, mm. mee zijn. Nou, op zich, wondjes zijn niet heel erg. Als je die maakt, soms moet je een wondje maken ja, dat om, ja, dat om, om, ja, hè, om je te verbeteren. Dat is ook een misvatting van die roepen dat als iemand ooit een wondje maakt dat je dan een slechte pedicure nee neemt. dat is zeker nee, niet dat het is geval. Ook zo, nee. Want je moet soms zo ver gaan ja. dat er een wondje ontstaat en dan ja. ben je nog steeds een hele goede pedicure. Precies, ja. maar dan is Misschien iemand, dan daarna gaat, gaat het pedicure. dicht altijd, je verzorgt pak. die wond en dan, ja. dan is uh, bijvoorbeeld die lik door en eruit en dan, ja, dan hebben mensen op de lange, lange termijn gewoon minder last. Ja, dus doeens, dan dat zijn dus dat, ook wat. Ja. ja dat is wat en mensen wachten zo lang he? met naar ja. een pedicure ja. gaan voeten is echt een uh, ondergeschoven kindje ja. Ja. ja een weggestopt uh, voetje <laughs> ja, ja terwijl het toch heerlijk is om naar de pedicure te gaan ja, nee, en daarna ja, ja. loop je op, uh, op wolkjes hè. Ja. dan is het uh, ja je het zacht je hebt altijd eer van je werk ja. en, masseren, ja. je, en masseren doe je ook. masseren doe je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 Zoutwater? Ja, nou ja, een speciale lijn van de, van de wellness en spa. Ja, uh, ja. Van een, een bepaald merk. En dan, dan ga je eens je voeten weken in, in, in zout. En dan uh, gaat er daarna een scrub op. Ja. En daarna een masker. En dan daarna <laughs> Is dat een kleine masker. Dat is na de behandeling. Ja, oh, ja. dat is een speciale. Ja, worden de voeten te glad? Nee, nee, dat is wel even duidelijk, dat, mensen dat weten. Een dat masker, een, op. masker op ja, een masker op de voeten. Ja, masker op de voeten. Wordt het ja, wel heel zacht, allemaal zachte voetjes van. Oh. Ja. ja. Ik vind het, vind het wonderbaarlijk. Het is dat heerlijk. Ik wel eens uh, dames uh, zien.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 Dat ik daar dan ook op let ja. en dan denk ik, joh, wat zonde ja, is ja, dit. Ja, dat is ook zo. Hè? Ga naar een pedicure, ja. ga er iets aan laten doen en smeren, smeren, smeren. Nou, dat vooral Als je heel, elke ja. dag je hielen insmeert, hoeft dat, dat niet, dat niet nee. nodig. Want nee, nee, moet eelt eigenlijk altijd weggehaald worden? Uh, nou ja, als je er last van hebt, moet het weggehaald worden. Maar eelt, dat is natuurlijk he? dat het is een bescherming. Juist. Ja. Precies. Ja. Ja. En toen ik het, het eerste gips van mijn voeten afging... Ja. Ja, na vier weken, ja. toen uh, was er eelt, het eelt hing er gewoon bij, het los. Ja, dat is ja, ja, gewoon ja, verdwenen. Ja, Want ik heb ja, toen ja. gewoon vier weken niet op die voet uh, nee, gestaan. Nee, dus het nee, was al uh, nee, een nee. heel raar gezicht. Ja. Maar het is niet nodig. Smeren. Smeren Smeer is het ja, allemaal. Ja, en het is helemaal het niet zo dat daar nou per se een dure crème op hoeft te zitten. Nee hoor, als er maar olie is. A, als er maar olie in zit en het soepel. met En het liefst niet met aardolie, maar met ureum. Ba en dat en is hoe, beter. Hoe zie je dat? Nou, dat dat moet ding. je ook de, de, de verpakking bekijken. Ja, en wat is ureum? Wat is ureën? Ja, dat is een terugvette van Bestand, uh, bestanddeel. Wat, uh, ja. Eigenlijk alles waar aardolie in zit, dat, uh, dat droogt juist iedere op? Ja, staat erop. Dus dat er staat letterlijk in de ingrediënten aardolie? Ja, of gebaseerd op aardolie of bestanddelen van aardolie. Oh, dat wist ik niet. Je moet eigenlijk de ureum moet je hebben. Ja. ja. ja. En ge gebruik jij een bepaalde lijn met jou of, of uh, heb je gewoon Ja, nou, ik heb niet eigen... een specifieke nee, lijn, van, nee. van het één ja, per merk verschilt het. Ja. ja, ja. Klopt. Ik gebruik gewoon wat ik het lekkerst vind werken. Ja. Dat gebruik Word je ook bij elkaar. jezelf. Doe je het bij jezelf ook? Heb je, heb je proefkonijnen? Nee. Ja, Thuis nee. heb je een proefkonijn. Natuurlijk. Ja, thuis heb ik een proefkonijn, ja. <laughs> <laughs> maar die gaat nu uh, tussen de zaken door. Ja. Weet je, ja. Tijdens ja. de voetbal. Oh, Oké, okay. ja, ja. <laughs> Ga je ook op locatie werken? Uh, in principe probeer ik dat een beetje. Uh, kijk, als iemand niet kan.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 Ja. Maar ik, maar het, is ja, het is niet het is, je hoofd. Je, het is, nee, het is, het is niet nee, dat straks, is echt uh, ja. dat is pedicure. Ja, gewoon ja. voetverzorging. Gewoon de sec pedicure. Ja. Ja. Hoe, hoeveel ja. tijd kun je daaraan besteden? Per behandeling? Nee, nou, behandeling is denk ik uh, een uur of twee ja. Ja. Ja. En het zal misschien bij het ene voetje wat meer en het nou ja. andere voetje wat minder ja, zijn. Klopt. Uh, ik. ik, ik er is één vaste prijs neem ik aan hè, voor een behandeling. Voor een behandeling, maar ik doe ook deelbehandelingen. Dus als iemand echt heel erg last heeft van een likdoorn of wat dan, dan ook. Dan doe, dat dan doe ik dat ook. Ja, ja. Ja. Ik kan ja. me herinneren dat mijn tante, de beruchte tante van 1994... die was naar een pedicure geweest bij haar om de hoek. En die mevrouw die presteerde het om haar een rekening van 78 euro te geven. Hm. Want uh, daar werd dus de, de, de likdoren werd dus apart uh, genoemd. En al die behandelingen ook, ik denk, nou, dit Alles werd apart berekend. Uh, is niet helemaal oké. Okay. Het voetenbadje, nagels knippen, ja, eels verwijderen, ja, nagelomgeving verzorgen. Niet. Nee, ja. het kan. Best ja, dat wel wel Is ben wel achteraan gegaan. Ja, dat, heb, ja. dat kan niet. Nee. Ik heb haar daarop aangesproken van, nou mevrouw, ja. dat kan niet. Nee, dit nee. is echt... Nee. Euh, er zijn best wel veel prijsverschillen ja, tussen pedagogenen. Ja, helemaal in Zandvoort. Ja, ja. er ja, ja. zijn erbij van... Nou ja, van 17,50 tot, tot, tot, tot, tot, tot 45 40, ja. euro of zo. Ja. Ja. Maar 50. het gemiddelde is ongeveer 29 euro, hè, geloof ik, zo'n beetje. Hè. Uh, ja, ik zit 30 euro per behandeling. Ja, ja. Nou, dat is netjes, toch? Natuurlijk is het zo dat wanneer je die aantekening hebt van een diabetes, ja. hè, om die te mogen behandelen en je behalt, behandelt een diabetes.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 weet je, wel, ja. als, je de, als de schoen niet goed zit en daar krijg je wondjes van, dan uh, dat maar dan dat, kan jij, dat kan jij, dan wel goed zien. Ja, en dan toevallig dan ik heb ik ook, ook heel veel verstand van schoenen. <laughs> <laughs> ik vind dit wel heel erg leuk, hoor. Ja, ja, ja, ja. Maar werk jij uh, bepaalde dagen of uh, wat zijn jouw werktijden? Ja, dat is. Uh, dat, uh, ik, ben, weten? ik werk op maandag, woensdag en donderdag. Nu heb ik toevallig vanmiddag ook een paar klanten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 Hendrik is natuurlijk ja, leuk ja, om gewoon uh, ja. pakkaatjes, ja, ja, ja. maar dat zijn heel veel nee nee. Uh, ja, er zijn uh, er heel postbus. veel nee nee inderdaad. Ja, ja ik heb ook een nee nee. De, de nee nee. Oh, ik denk, ja. oh. maar als, als je gewoon weet dat er dan bij hoor. mij nog in mijn bus komt, wat ik trouwens wel kwalijk vind, want er worden heel veel ze kijken niet, hè? ze kijken ook niet. erin hè? gedaan. Nee, er wordt gewoon bij iedereen wat ingegaan ja. en dat vind ik best wel vervelend. Dus, maar, goed, maar dat heb ik niet een gedaan. Ander hoor. verhaal. Goed. Nou, uh, nou we, we, we jou... gaan jou heel veel succes wensen. Nou. En uh, ik hoop dat je... Spread the word. Heel ja, veel. Uh, spread the word. Waar kunnen ze jou uh, bereiken? Via Get Out? Of nee, heb jij nee, nee, Ik antwoord? heb een eigen website. Heb ik. Ik zal uh, laten zien. Kijk eens oh, even. Oh, kijk hier is het kaartje. Ja. Pedicure Zandvoort aan, aan Zee. U voeten mijn zorg. Nou, dat hadden we al gezegd. www.pedicurezandvoortaanzee.nl Nou, hoe ingewikkeld is het? Ja, Niet een precies. site. En ja. telefoonnummer staat 0640. En... Zeven acht ja, ja, klopt. Ze mogen ook appen. Ze mogen mailen. Ja, hartstikke goed, Angelique. Ja. ja. ja. Nou, ja, succes. Smaak. Ja, bedankt. succes daarin. ja, ja. Bedankt. tot gauw. Tot gauw. Nou, we hebben nog een klein beetje tijd, uh, Gerry. Is dat heel zo? Veel. Oh ja, heel klein beetje. We, hadden, we waren nog bij de... Uh, we waren gebleven hier. bij de agenda. Volgens mij waren we al een hele... webpluspunt nog eventjes ja.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 Irene ja. de Jager, dankjewel. Het was ja, een verrassing he, was een dat verrassing. we samen waren ja, vanochtend. de draaier, die was Die had druk, voorheen, die had druk. Ja. Is, uh, de, er is altijd wat en uh, dan wens ik je veel plezier vanmiddag uh, met de wapens anders. bij 12. We uh, gaan bij op het strand ja, bij het is mooi weer. aan Zee. En, niet te veel haring eten, ja, ja, dus Hou je van haring? Ja? ja, ik ben, ja, ik ik het niet. Heerlijk, heerlijk. Het is mooi weer. Mensen gaan er naartoe en geniet van het mooie weer. En ik wens iedereen een heel fijn weekend. En tot volgende week. Tot volgende week. Wat een